12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Nederlandse krijgsmacht neemt er geen politietaken meer bij, zegt minister Bijleveld. Een aantal burgemeesters had daarom gevraagd, maar Bijleveld zegt dat de strijdkrachten alleen in specifieke gevallen bijstand kunnen geven. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar explosieven. Voor reguliere politietaken ontbreken volgens haar de mensen en de middelen. Het kabinet geeft de politie extra geld om de werkdruk bij de politie te verlichten. Voormalig castingdirecteur Job Goschalk wordt niet vervolgd voor een zedendelict. Het Openbaar Ministerie heeft de strafzaak tegen hem voorwaardelijk geseponeerd. Volgens het OM gebeurt dat na een geslaagd bemiddelingstraject. Degene die Goschalk beschuldigde van seksueel wangedrag heeft daarna de wens uitgesproken om hem niet te vervolgen en het OM gaat daarin mee. Voor de kust van Texel kan waarschijnlijk ook vandaag niet... met duikers worden gezocht naar de twee vermiste vissers. Volgens de kustwacht zijn de golven te hoog... en kunnen duikers onder water te weinig zien. Morgen lijken de omstandigheden beter. Gisterochtend vroeg zond een viskotter uit Urken noodsignaal uit... en sindsdien worden de twee vissers vermist. Het schip is waarschijnlijk gelokaliseerd met sonarapparatuur. De kustwacht gaat er niet meer van uit dat de vissers nog leven... en spreekt inmiddels van een bergingsoperatie. Zo'n 340 patiënten van het Amphia ziekenhuis in Breda verhuizen vandaag van de locatie Langendijk naar de nieuwbouw op locatie Molengracht. Zeker 44 patiënten worden met bed en al in speciaal ingerichte vrachtwagens vervoerd. Ongeveer elk kwartier vertrekt vandaag een vrachtwagen met vier patiënten onder politiebegeleiding. Langs de route zijn verkeersregelaars ingezet. De snelheid op de route is aangepast zodat de voertuigen in één keer kunnen doorrijden en niet hoeven te stoppen bij kruisingen.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 daar begint Willem van Rijn. Willem van Rijn. Ken Leslo en tonight. Hallo! En alle handjes op elkaar voor. Ja! Willem van Rijn. Willem van Rijn. Ja, dankjewel, dankjewel. Hij gaat weer lekker. Altijd uh, leuk is als, uh, als die mensen mij een beetje zitten blij te maken met klappen en doen. We hebben twee gasten in de studio. Welkom uh, Koos en Ruud. Of moet ik Ruud en Koos zeggen? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Oké. Okay, nou, het salaris van, uh, van Ruud is uh, wat hoger waarschijnlijk, want die is oh. natuurlijk manager, of niet? Was ja, hier dat dan? Ja, ja, ja. Oh. Ruud, Ruud zit er warrmpjes bij. <laughs> ja, <laughs> ik moet jou even wat zachter zetten, maar dat geeft die. Je bent een zacht type, dus dan moet je wat zachter. We hebben even vergeten het stemmetestje te doen. Hey, leuk dat je erbij bent, Willem van Rijn. Deu de komende twee uur bij je. En uh, we hebben een, um, een duivenmelker. Uh, ik zit nog steeds met vraagtekens, maar straks Mia over. Die gaat uh, wat vertellen. Uh, ik ga twee uh, nummers van hem laten horen. Ik ben er eigenlijk opgekomen. Ik kreeg de vraag van Koos of ik dat nummer wilde spelen. Dat heb ik gedaan. En toen dacht ik, hé, ik ga die meneer eens even uitnodigen om een keer in de studio te komen. Vandaar. En dan neemt hij gelijk zijn manager mee dat hij geen verkeerde dingen gaat zeggen. Klopt. Klopt helemaal. Ja, We oppassen. Maar je hebt ook nog wel wat interessante dingen te vertellen die de mensen willen weten, of niet? Nou, hoe lang duurt de uitzending, Willem? Nou, dan maken we er vier uur van. oké. Dan klopt het helemaal goed. Oké. Koos, wat hebben we? Voor itemjes. Ja, vanavond, uh, ik ben uh, de frontkick vanavond van Willem. En uh, vanavond hebben we in het programma. De Chinees in de Wouwbrugge. Een schreeuwende vrouw. Melding van huiselijk geweld. Britten betalen grof voor kenteken. Senior met extreme verzamelwoede. Waarschuwing: autoruiten en de winter. En de Duitse influencer. Ja, en uh, zoals je waarschijnlijk, tenminste als je uit de buurt van Den Haag komt, hoor je waar die vandaan komt uit het Westland, uit Monster. Maar dat Helemaal. geeft niks. Ik heb ook een Haagse accent. Ik probeer het weg te houden, maar het uh, gaat hem niet worden altijd. Mensen horen het gewoon. Nee, nee. <laughs> uh, oh ja, voor de mensen die niet weten waar Monster ligt, dat ligt in het Westland. Je weet wel waar steeds minder glazen kassen staan. Glazen huizen. Dingen. Uh, die worden steeds meer afgebroken. Ik zie steeds meer huizen komen daar in die buurt. Maar wij noemen dat ware huizen. Ja, dat weet ik. Ja. Ik heb eerst op de tuinbouwschool gezeten. Toen zei die, zat ik in de brugklas. In Wateringen zat ik. En uh, toen zei die, die leraar, die zei ...van uh, noem eens een waarhuis. Ik zeg met ja. mijn stomme kop V&D. Ja. Ja, toen was ik gelijk de eerste tijd te lul natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar goed, we gaan uh, even muziek draaien... ...want daar gaat het voornamelijk om natuurlijk. Marco Borsato, Snelle en John Eubank... ...en Lippenstifts.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 Ik zie je op vandaag staan, schat Maar jij bent veel meer waard dan dat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 een geliefde of een grootste geheim Wil je de pijn? Wil jij de pijn voor hem? Of wacht je op iemand die er ook echt voor jou zal zijn? Stel jezelf de vraag Ben jij niet veel meer waard Om lippen lippenstift op zijn kraag? oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh graag staan, schat, maar jij bent veel meer waard dan dat. Ik zie het op ze. graag staan, schat, maar jij bent veel meer waard dan dat. Viel je zijn. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. oh, oh, oh. <tie <-tied> De lippen stift op zijn vraag. Ja, Ik was vergeten te melden dat we natuurlijk ook de drie vaste items nog hebben. We hebben de terugblik, vijf jaar terug in de tijd. Dat doen we over een minuutje of tien. Um, we hebben, wat gaan we nou nog meer? Even denken. Oh ja, dat, de, de, de KUT plaat van de week. Dat mag je geen kut zeggen natuurlijk. Dat is een afkorting. Wat? Kortom, oh. uitermate <laughs> teleurstellende plaat van de week. Uh, en uh, we hebben de YouTube cover, de Yuko. Hebben we ook nog in het tweede uur. En ik kreeg van Koos een nummer. En uh, dat heet nummer 8, Artiest onbekend. Nou. Zijn we weer helemaal op de hoogte? Dus wij moeten zo meteen maar even vertellen, zelf vertellen hoe die eet. Eerst even de Simple Minds en Someone Somewhere. Lekker hoor. De Simple Minds. Ook een beetje uit jouw jeugd, jeugd he Koos? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, Jij gaat je eerste item doen, ik ben benieuwd. Uh, en, en jij niet lachen als hij fout maakt, hè, want je bent dadelijk zelf ook uh, de... Ik, kloss, doe, kloss. ik doe niks. niks. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Uh, Waar ga je het over hebben? Het gaat over de Chinees in Wouwbrugge. Oh ja. Het scheelde niet veel of Wouwbrugge zat zonder afval Chinees. Er kwamen zo weinig mensen dat de zaak bijna failliet ging. En om dat te voorkomen besloot vaste klanten Daniek de Groot een oproep te doen op Facebook om het traditionele restaurant te redden. Voor Jian Su... Ja, dat is lastig, hè, die naam. Eigenaar van het enige Chinese afvalrestaurant in Waubrugge waren de afgelopen weken zeer stressvol. Ik heb heel veel verlies gedraaid, zegt hij. Aan de kwaliteit ligt het volgens hem niet. Ik denk dat het dorp te klein is. Ik heb ook klanten van buiten het dorp nodig. Su runt het restaurant sinds februari pas... samen met zijn vader en zijn vrouw. Een paar weken geleden kreeg hij door... dat hij faillissement moest aanvragen... Niet lachen. Ik, ik lach niet. Nee, <laughs> Ik. heeft vertel... te lachen. Ruud te lachen? Nee, ja. Ja, ik denk gelijk ik, dat het gerecht ik... op de kaart nummer 39. O, nummer 39. <laughs> nee, mijn ik dus zijn microfoon even dicht. Dat is heel wat anders. Ja, vind ik ook. <laughs> ik vertelde het tegen een van mijn vaste klanten en die besloot er direct aan wat aan te doen. Zegt hij met een glimlach. Hij doelt ermee op Danique de, de Groot die op Facebook een oproep plaatste om het restaurant te redden. Zijn oproep kreeg gehoor en binnen een tijd behaalde Zoe een omzet... waarmee hij in ieder geval een paar maanden vooruit kwam. Ik kan nu wel wat geld opzijden voor de toekomst, zegt hij. Maar of deze actie ook op lange termijn stand houdt, is de vraag. Daarom kijkt de Groot ook verder. We proberen vooral dorpen hier Romeinen bij te betrekken. We proberen de mensen uit Hoogmaden en een deel van Alphen hierheen te halen... zodat ze hier Chinees gaan eten in plaats van dat ze er ergens anders gaan doen. Maar kan je geen biertje drinken, want dan moet je nog naar huis rijden. Ja, dat klopt. Nou ja, samen... Ja, afhalen. Het, het is een afhaal Chinees, toch? Of kan je er ook nog zitten? Ja, dat is ook de vraag. Ja, dat weet ik ook niet. Er staat er nee. eigenlijk helemaal niet bij. Nee. Dus uh, wat is het voor bericht eigenlijk? Ja, een vraagbericht. Matsu kan de Groot niet genoeg bedanken voor zijn hulp. Hij is echt de held van die Chinese afhaal in Wauwbrugge. Hij mag hier van mij voortaan gratis eten. Ja, dat nou. is mooi, want dit programma wordt natuurlijk ook in, uh, op Studio Kaag en Brasem uitgezonden. Oh. En daar valt Wauwbrugge wou, natuurlijk ook onder. Dus uh, mensen in uh, Kaag en Brasem. Ga even eten in Wouwbrugge. of ga eten halen. Ik weet niet of je daar kan zitten. Bij Jiangsu. Jiangsu. Ja, dat, ja. Kan je, die, die, die, dat kan je niet lezen wat er op de deur staat natuurlijk. Jiangsu. Ja. Oké, okay, dus uh, allemaal daar even gaan eten. Mensen uit Kagen Brazem. En uh, ja, kom je nou uit Groningen kan dat ook. Maar dat is een beetje... Uh, Oké. Okay. Hé, hey, ik uh, ga even een statement maken. En uh, ja, dat, dat heb ik vorige week al gedaan. Dat ga ik nu weer doen. Uh, de titel van het nummer is Sinterklaas, wie kent hem niet? En dan ga ik hem even verlengen. Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Zo. Willem van Rijn. Ja. Jij kan lekker plaatjes draaien. Willem van Rijn. Woo!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 We gaan uh, zometeen na uh, de terugblik even uh, met, uh, met Koos praten over zijn uh, duifjes. En daarna krijg je dat nummer te horen. Eerst eventjes de terugblik. Wat deden wij vijf jaar geleden? Wat deden we vijf jaar geleden? geleden, geleden. Hey, een tijdje geleden waren er in België en Frankrijk een beetje problemen met... Uh, ...crimi-clowns. Je hebt clini-clowns, maar je hebt ook crimi-clowns. Nou, twee 16-jarige meisjes uit Eindhoven die zijn vorige week zondag... Uh, ...avond achterna gezeten door twee zogenaamde clowns. is gemeld door Omroep Brabant. De avond uh, daarvoor zou een andere vrouw op dezelfde plek... ...slachtoffer zijn geworden van een gillende clown. Een week geleden was er al een crimie clown in Sliedrecht. En de crimie clown die al eerder voor problemen zorgde in België en Frankrijk... ...lijkt zijn intrede te hebben gemaakt in Nederland. Mensen, kijk uit. Ik moet nog blij wezen dat het geen crimie piet is. Die lopen tegenwoordig heel veel uh, rond uh, op straat. En ja, dan weet je ook niet wat nou een goede of een slechte crimi of, uh, of uh, piet is. De Eindhovense meisjes zouden rond 9 uur in de avond fietsend... de twee clowns zijn tegengekomen. De clowns gingen vervolgens achter de vriendinnen aan. En uh, ja, mijn dochter heeft voor haar leven gefietst... zegt een moeder van een van de meisjes tegen Omroep Brabant. Eén clown bleef haar volgen met een stuk hout. En de andere ging uiteindelijk achter een jongen aan... die bij de bushalte stond te wachten... Wat een idioot heb je toch op de wereld. En uh, ja, ze hebben dus uh, direct de politie gebeld. Ook de 27-jarige vrouw die op zaterdag werd lastiggevallen door een clown... die gilde en schreeuwde, deed haar verhaal aan de regionale omroep. Ze vertelde ook ze zijn achtervolgd. Ik vind het belangrijk dat jonge vrouwen hiervan weten... zodat ze daar niet alleen gaan fietsen. Een week geleden vreesde Sliedrechters nog dat de terreurclown uit Frankrijk in hun dorp was neergestreken. Een man in een clownspak zou al fietsend over de straat de mensen de stuipen op het lijf hebben gejaagd. Kinderen durfden van angst niet meer in het donker over straat. Inmiddels heeft de terreurclown uit Sliedrecht zich bij de politie gemeld. En de clowns uit Eindhoven worden nog steeds gezocht. De wijkagent heeft aangegeven een oogje in het zeil te houden. Nou, mannen, mocht je na twee van die maloten tegenkomen... geef elkaar een seintje, spring er met vijf man bovenop... Um, geef een natuurlijke kleur aan zijn ogen. Het onzinnetje van de week. En het onzinnetje van de week, we gaan maar even gelijk door naar het andere onderwerp. Als je het samen altijd met van alles eens bent, is één van jullie dus niet nodig. Ja, nou mooi dan. Dan is één van jullie dus niet nodig. Um, ben jij het met een je eens met je vrouw? Altijd? Of niet? Nee, niet altijd. Oké, okay. nee, dat is een uh, eerlijk antwoord. Maar het gaat, nee, het gaat, gaat nog steeds goed. Oké, okay. Koos. Um, jij had, uh, we gaan het even over jou hebben. De Ruud gaan we zo meteen even doen, want ik hoor dat hij ook wel eens plaatjes draait. Dus daar wil ik ook wel even wat over weten natuurlijk. Uh, jij, bent, um, jij bent artiest. Noem je jezelf zo, ja toch? Nou, artiest. als ik, ik oftreed ben ik artiest. Ja, oké. Oké. Okay. Maar jij stuurde dus uh, dat, dat, dat uh, YouTube-filmpje op... of ik die even wilde spelen in het programma. Nou, dat had ik gedaan. Of nee, of ik hem wilde delen, was het. Dat was. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Want ik vond het wel grappig. Zeker het tweede deel van het nummer. Dat is een beetje mijn genre. Um, uh, je, je, je, dat is niet je eerste nummer, hè, dit? Nee dat, is niet, nee, dat is niet mijn eerste nummer, nee. Hoe ben je begonnen? Hoe oud was je? Wanneer? Hoe? Wat? Waar? Gooi je het eruit? Ja, gooi je het eruit. Dus zingen, zingen heb ik altijd al gedaan. Jij ja, begon onder de douche? Ik ik heb, ja, ook. Nog nee. steeds. Ik heb een tuinbouwbedrijf gehad. En uh, uh, als ik dan de schuur aan het schoonmaken was op zaterdag... dan uh, was ik altijd aan al het zingen. Ja. En uh, het was tegen de wijk aan. En uh, de hele wijk kon meegenieten. waren <laughs> ze uh, blij met je? Ja, soms hoorden ze nog wel eens wat leuks ook. Maar uh, okay. het was over het algemeen uh, niet veel goeds. Oh. Maar uh, ja, het is eigenlijk begonnen met... Uh, ja, wanneer is het begonnen? Met... Uh, met het Poeldijkse Volkslied. Zo is het eigenlijk begonnen. Nou heb ik daar vrienden wonen, maar ik heb nog nooit van het Poeldijkse Volkslied gehoord, eerlijk gezegd. Nou, ik heb het wel bij me, maar we gaan het niet draaien. Niet. Maar dat heb jij gezongen? Ja. Oké, okay, nou dan wil ik het straks na de uitzending wel even horen. Ja, dat is best. <laughs> maar dat heb ik samen met twee anderen gemaakt. En uh, dat werd verkozen tot Poeldijkse Volkslied. En uh, ja, toen ging het balletje een beetje rollen. Uh, er was iemand uit Nood Rap die schrijft zelf musicals. Ja. En die, uh, die, kwam naar het, die, die musical ging over de druiventeelt. Ja. En die kwam naar Monster, naar de, de druiventuin daar zo, voor informatie. Om in die musical maar die is, te verwerken. die is nu gesloten, toch? Of niet? Ja, die is ja, gesloten, he? ja. Ja, ik hou alles in de gaten. Ja, ja, ja, ja. Nee, uh, Ze werden te Krenten, hè? Ja, dus, uh, ja ik, niet weet, ik weet wat het is, Krenten. Ik heb daar een opleiding voor gehad. Ook nog. Ik ja. heb ze alleen nooit uit de pap Van gehaald. Van aquarium tot Krenten. Ja. <laughs> maar... Uh, nou, toen kwamen ze bij mij terecht. Want uh, hij wilde een nummer gezongen laten worden door een Westlander. Ja. En uh, degene die die tegenkwam, die had toevallig mij met twee anderen uitgekozen voor het Poolse Volkslied. Mm -hmm. Dus toen één en één is twee. En toen ben ik daar in een musical gaan zingen. Ook nog? In Noodorp. En daar heb ik uh, eigenlijk ja, acht musicals gedaan. Zo. En daar ben ik toen uh, ja, best wel mensen van gelijk gestemd tegengekomen en uh, we hebben samen ook wel eens wat gedaan. We hebben nog een cd'tje uitgebracht en uh, ja, begon het balletje eigenlijk een beetje te rollen, de toptreders. Okay, uh, ja, ik zit even onder het bureau want er is weer een stekkertje van het Oh ja. Ja, die valt nou, ga je onder het bureau doen. Ja, maar... nee, dat de mensen niet denken van wat zit hier nou weer te doen. Nee, nee. Maar um, toen heb je, want je, je hebt natuurlijk een eerste nummer heb je opgenomen. De, hoe heb, je, heb je dat op, op een cd gedaan? Of, of heb je dat gewoon, uh, wat ik, dan denk ik van ja, je, of doe je het alleen met optreden? Je hebt niet iets voor het nageslacht achtergelaten. Ja, ja, ja, ja. Ik heb wel wat voor nageslag nagelaten. Maar uh, je hoeft niet overal trots op te zijn. Nee, oké. Maar Is dat een plaatje geworden? Of een cd'tje? Of, of? Het, uh, het is eigenlijk alleen maar een YouTube-nummer geworden. Oh, okay. Dat is wel mooi dat je tegenwoordig dat spul allemaal ja. op YouTube kan ja, zetten. Hè? Ik, heb wel, ik heb hem wel op cd. Maar uh, dat is meer uh, voor, uh, voor de hou. Uh, ja, precies. Uh, ja. Maar hij is opgenomen in uh, Studio Yo in Wateringen. Studio Yo, leuke naam. Van Mario Walsberg. Dat is, uh, ja, ze zeggen, dat is de muzikaalste... Tuinhuis van het Westland. Oké. Okay. die hebben een hele professionele studio. Nou ja, ja okay. Ruud kan het beamen, die is er een paar keer geweest. En uh, het is eigenlijk begonnen als een geintje. Uh, ze hadden bij de Westlandse Omroepstichting, ja. hadden ze een item op vrijdag, ochtend, ja. tegen negen uur, was een duivenmelker, die ging altijd een verhaaltje vertellen over de duiventeelt. Maar ja. op een gegeven moment ging het ook over het nieuws, ging het eigenlijk over de dingen van de dag. Ja. En daar wilden ze een muziekje bij. En uh, ja, de, iemand van de uh, WOS, Richard Vroom, die mm -hmm. schrijft best wel veel teksten en nummers. En dat, ja, die leggen dan op de plank. En ja, dan, uh, en dan doet kijkt hij wel. wel mee, totdat jij kwam. En toen had hij dat nummer geschreven, en toen was hij via Ruud met mij in contact gekomen. Dus, nou, ik was zo enthousiast over dat nummer ook wel. Het is gewoon een vrolijk nummer. En ik ben wel hier voor een geintje. Ja. En in twee dagen stond het, was het opgenomen in de studio. En dat was even naar mijn Ja, dat was okay. het eerst even naar mijn En uit welk jaar is dat uh, nummer? Uit dat is anderhalf jaar. Oké, okay. dus het is nog vrij vers. Het is nog vrij vers, het is en nog dat, nat. Uh, dat zing je nog wel eens uh, ergens? Uh... Ja, want uh, je wil niet zeggen... Dat, maar het Westland is ook best wel verdeeld in regio's. Want aan de ene kant ja. moeten ze het niet... en aan de andere kant ja, ja, ja. <laughs> moet je het drie keer op een avond doen. Dus, uh, nou ja, dat, dat, dat, dat valt mij ook op. Dat heb je met Nederland natuurlijk ook. Want als je hier bijvoorbeeld een muziek gaat zitten draaien die die piraten in het oosten doen... Dan hebben ze zoiets van, joh, jij ja, sport niet. Ja, ja. Van Ritsi Pa, Ritsi Pi, Ritsi Poem. En weet ik het al. Van die polka muziek. En dan denk ik van... En het leukste is, dan zitten ze daar gewoon... Weet ik hoe vaak allemaal telef dat telefoonnummer door te geven. Hè, dat je moet bellen. Ja. ja, niet één keer. Nee, tien keer tijdens een nummer. Hè. Ja, je hebt heel wat radiostationjes daar zo. Ja, over. ja nou, maar dat is al we... van oudsher ook. Hè? Hey, maar het, uh, je moet straks maar even vertellen of je duiven hebt. Maar dat gaan we nu nog niet doen. Want we gaan er eerst even naar luisteren. Ja, mee ja, eens? Okay. Ja, mee eens. Gewoon de beste muziek en, en het meeste plezier. Willem van Uit de vieren is het eerste wat ik doe Kijken naar mijn duivenhokken En het dan heel snel naartoe Op mijn klompen over het burfi Hoor ik het koeren uit het hol Ik verheug me op de aanblik Als ik met de voerbak loop Steffen naar me Hoe zitten zij er nu bij? Eventjes naar me duivies. Zij maken mij altijd blij. Gevoel van geluk, mijn dag kan niet stuk. Fluitend ga ik naar me baas toe. En ik werk de hele dag. Aan het einde weer op huis aan, blij dat ik namen bezies ma. Eerst even namen duiven. Mijn dag kan niet stuk. Zij maken mij altijd blij. Gevoel van geluk, mijn dag kan niet stuk. Is het tijd om te gaan fietsen? ik kijk ik altijd uit de raam. Is het rustig bij de hokken? Kan ik lekker slapen gaan? Eerst even naar de duifies. I feel Oké, okay, um, Koos, uh, gooi het er maar uit. Heb je, ben je, heb je duiven? Ik heb op dit moment geen duiven. Tot zover. <lacht> <lacht> we gaan er... <lacht> Ja, dat hadden we eigenlijk niet moeten verraden, maar goed. I wasn't ready for this. I wasn't ready for my heart to drop. The way that it did. I can't deny, I can't deny. I feel it in every kiss. Taking over every thought. Have you been sleeping on it? Well, so have I. So have I. Look at us, we could have. De nieuwe Duncan Lawrence vindt het uh, een lekker nummer. Jullie ook of niet? Ik goed. Ja, ja, beter, ja, beter als dat. Oh, ja, beter dat, als dat eerste. Uh, ja. Wat vinden jullie er nou van... Um, dat de regering... dat er verzoek is gekomen aan de regering... om uh, mee te gaan betalen aan het Songfestival. Aan dat rariteitenkabinet. <laughs> ja, dat nou, is het toch? De, de, de manier waarop je dat vertelt, Willem... geeft ongeveer weer uh, hoe je erover denkt. Ja, precies. <laughs> ik, er er lopen allemaal rare ja. figuren rond. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik, ik bedoel, het gaat er niet meer om het zingen. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Het is puur een beetje een politiek verhaal. Dat is absoluut. Uh, en ik denk juist ook uh, dat, dat ze nu, uh, want uh, daar gaat het altijd onder de paraplu van het is goed voor de economie, want uh, dan komen er weer mensen, de hotels ja. gaan weer vol. En... Ik, ik weet niet of, dat ja. nou, uh, of, of je daar winst op maakt hoor. Um, dat weet ik ook niet. hoe nee. ja, maar het ontbijt is. Maar... Ja, maar dan, ja, weet je, dan waarom moeten wij eraan meebetalen dat er een stel van die moloten daar een, een beetje een, een plaatje... Hoe heette die uit Israël ook weer? Dat vond ik ook zo'n gedrocht. Wie, wie zeg je? Sorry? Dat vrouwtje uit Israël toen. Die hoe? Die kip? Ja, ja die dat kip ook. Dat ja. denk ik bij mezelf. Waar gaat dit over? Ja, ja, ja ik vond al onze inzending met de draaiorgel vond ik best wel ja, waar. Nou. Maar hey. uh... <laughs> Shalali, shalala, hou op. Die weet het niet. Ja, dit, nou ja goed. <laughs> Laten we er niet te veel over uitweiden. Uh, we gaan um, zo meteen uh, gaan wij nog even met, uh, met jou praten. Want jij bent ook ooit eens op de radio bezig geweest. Eerst gaan we eventjes uh, naar de.. KUT-plaat van de week. En uh, mocht je nou niet van uh, slechte muziek houden, of uh, ja, dan moet je maar even 3 minuut 35 je geluid wat zachter zetten. En uh, ja, als je het wel grappig vindt, moet je gewoon even bij, blijven luisteren. We gaan naar uh, een boer met Swagger. En dat is van R&B TV. Tjonge, jonge, wat een KUT-plaat is dit, zeg. Niet te filmen. Wat is er? Wat is er? Wat is wat is er dan? Wat is er dan? Wat is er dan? Ik ben een boer, ik ben sterker. Mijn naam dat is Harm, en ik ben een boer, ik heb zelfs een koe. En die dutch stoer. ik heb het zo druk, dus pak maar een kruk. Kijk over het leuk, het leven van een boer, is genieten, ik produceer kaas, ik mag het eten, moet gewoon eens te kreeg, het is daar je het weet, ik zoep in de keek, en er is er niet mis. leven van een boer is genieten, voor de ik doe Ik ben een boe Met, met dat je snapt dat een boe ben er nu, ik ben er nu, ik ben een nu, ik ben Een nu, ik ben er ik ben een nu, ik ben ik ben een boe, ik ben er nu, ik ben Heel hard werken ik ben me ik ben ik wil. ik werk Maakt het verschil? Boeren en diens mooie meiden die lopen niet telkens te verleiden. Is dus geen boze vrouw. Wat helpt dat nou? Kom nou toch gauw Want met mij zit nee, ik zo. Leven van een boer is genieten.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 Dag welke een mooi paar, De mond gaat water Zij is wat later Het is niet echt een oh, yeah. oh, Onze boerderij staat op een Dit is ook zijn vrouw die het spannend heen hey, hey. Maar dat doet hem niet veel Ik kan er gewoon niet aanbel Hij En er zelf nu hey, yeah, yeah, yeah. En Baby fell a boo. It's the boo. It's a man. It's yeah. Yeah. I I a It's a It's dus allemaal... Ja, als je niks anders kan, dan ga je een beetje met uh, je neus vol of uh, weet ik veel wat, uh, ga je gewoon even een nummertje doen, toch? Ik ga het even in een Spotify lijst. Uh... Wat ga je? Ik ga hem even in een Spotify lijst plakken. Ja, dat hoor. zou dan ik dat doen. Dan leuk. kunnen we hem morgen even terugluisteren. <laughs> um, Koos, uh, jij hebt nog een itemje wel, hè? Want anders komen we er niet doorheen. Ja, ik heb nog een itemje over een schreevende vrouw. Ja, dat is ook weer zo'n bizar verhaal. In het, ja, in het Noordbranche Middelrode zijn hulpdiensten massaal uitgerucht voor een melding van een vrouw in nood. Na een uur zoeken bleek het die te gaan om een schreeuwende vrouw, maar om een kruisende ijl. Uil? Ijl. Uil. Uil. Uil. Rond 22 uur 35 kwam een melding binnen van iemand die een schreeuw had gehoord in de buurt van de, de rivier De A in Berlicum de tipgever gaat door dat hij dacht dat het een vrouw in nood was. Marsaal rukte de hulpdiensten uit. Tijdens de zoeken hoorde aan Gent een uil in de bomen hard geluid maken. Waarna de hulpdiensten zich afvroegen of dit het geluid kon zijn van de melder. Vervolgens luisterde de meldkamer het bandje terug van de melding en belde de melder op. Die vertelde dat het bij nader inzien ook een uil kon zijn geweest. Ja, maar het is nog niet zeker of het inderdaad wel een uil is geweest. Of uh, ja, nou ja. Dat spreekt niet uit dit bericht, nee, ja, je hebt Straks krijg, uh, krijg je nog zo'n berichtje. Uh, ik zit ondertussen te zoeken en uh, ze zeggen altijd... mannen kunnen maar één ding tegelijk, maar goed. Um, <laughs> ik probeer even twee dingen tegelijk te doen. Um, dus dadelijk heb je er nog één met overlast, Dus dat is ja. ook weer een bizar verhaal. Maar ik zit even een jingeltje te zoeken. Maar ondertussen staan er zo... Uh, uh, oh, hier, ik heb hem gevonden. Blij mee, zeg maar, ja. Ja? Oké. Okay. Nee, we hadden het net eventjes over uh, de artiesten die hier uh, wel eens in de studio komen. Nou, um, Robert uh, H. Rijnga. Zo. Oh. Uh, nee, Robert H. Rijnga, dat is de officiële naam. Dat is de liedzanger van de Raspers uh, uit Voorburg. Die heeft hier een keer live zitten spelen en uh, daar hadden we het zo een beetje over. Dus ik denkt, nou, nou laat ik die gelijk eens eventjes aan uh, Koos en Ruud hoor. Hallo, ik ben Robert Henk Rijnga, liedzanger van de Raspers. En uh, ik luister natuurlijk altijd naar Willem van Rijn. En u, u luistert er ook. Het is avond en ik loop langs de stille straten. Ben bij me blijven, je hield het voor gezien Je wilde mij niet meer begrijpen, waar heb ik dit aan verdiend En ik ben moe, zo moe Ik weet niet meer wat ik doe En ik ben moe, zo moe Ik deed verdiend en ik ben moe zo moe Ik weet niet meer wat ik doe en ik ben moe zo want ik ben moe zo moe ik weet niet meer wat ik doe en ik ben moe zo moe zo moe ja ik ben moe de energie eruit is. Ja, hij was ook leeg. <laughs> het was een beetje aan het einde van het tweede uur, heeft hij dit zitten spelen hier. Um, Ruud, um, jij, um, hoe hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk? Zo, nou, dat is een uh, goede vraag. Uh, dat is denk ik een jaar of vijftien geleden. 16, beetje in die, in die trant. Uh, Denken, ja. Ik ik, wer ik werkte toen uh, bij, uh, bij de regionale lokale radio Westland. En daar maakte ik daarvoor. Dadelijk... De voorloper van de WOS eigenlijk? Nee, dat was toen al eigenlijk uh, de, de... Ja, hoe is het? Nergens als de conculega. Dat was gewoon, het bestond naast elkaar, zeg maar. Oh. De WOS is een publiek omroep en Radio West was uh, commercieel regionaal. Uh, Nado is geen subsidie. Voordeel is je mocht je eigen uh, identiteit bepalen. Dat, ja. dat deden we al te graag. En uh, ja, in die tijd kwam ik in contact met Koos en waarom. Ja, Koos die vroeg wel eens een plaatje. Maar op een gegeven moment ging hij allerlei typetjes doen. Ook in het nog? programma, ja, allerlei uh, namen en Sinterklaas is die geweest in het programma. Het Koos kwam dagelijks terug ongeveer, maar niemand wist dat het elke Koos was. Nee. Want elke was er een ander typetje. Dus. Uh, en, en, en, en toen konden we ons alleen maar, elkaar van de Radio, uh, totdat hij een keer in de studio kwam, Ja, dan heb hij hem er live bij. Ja. En uh, ja, zo is het een beetje ontstaan. Uh, oh, dus in het begin ging het via de telefoon of zo? Ja, klopt, klopt. Okay. klopt ja, ja. Leuk. En uh, toen ben jij, uh, daar ben jij, heb jij gedraaid, zeg maar. Ik heb uh, Radio Westland uh, acht jaar lang uh, programma's gedaan. En dat is, dat is toen gestopt uh, en dat is omdat het met de WOS samen ging, of wat, hoe zit dat? Of? Nee, het was eigenlijk zo, uh, wij zijn in uh, 1996 daarmee begonnen. Eigenlijk met een clubje van die oude radiopiraten, nog uit uh, de jaren tachtig zeg maar. Ja. En uh, nou, toen uh, hebben we een instantie was voor ieder een hobby naast het werk. Ja. Maar uh, we hadden wel een uh, uitzending van 24 uur, zeven dagen in de week. Uh, en dat werd steeds leuker en leuker. Uh, en wij zonden uit via de kabel. Hoe uh, nou, was dat nog? Kai Westland die, ja. uh, die kwam op een gegeven moment eens praten. Want uh, ja, het contract moest verlengd worden. En uh, nou ja, op een gegeven moment Kiew ging een digitaliseringsslag doormaken bij de tv. En die zocht eigenlijk een mediapartner. En zodoende kwam het eigenlijk dat Radio Westland werd ingeleid door KIW, uh, okay. De kwijt. Uh, waardoor uh, een aantal mensen, waaronder ik de gelukkige... Uh, daar een baan aangeboden kreeg. Oh. En uh, dus eigenlijk toen vier jaar nog. Uh, Gewoon lekker betaald, uh, dus een maar, beetje uh, zitten hobbyen Ja, hobby er. ja radio maken en uh, ja. commercials verkopen was toch mijn uh, doelstelling. En een beetje vrijwilligers betalen. Ah ja, weet je, het Westland is natuurlijk ons kent ons. Dus ja, ja. Dat, dat ging wel ja. aardig neem ik aan, die commercials verkopen. Ja, dat, ja de kabel, uh, alleen uitzenden op de kabel was toch wel een ja, belemmering. Ja, dat zeg maar. Is minder dus, uh, dan weer. Ja. En de eetfrequentie hebben we helaas nooit kunnen bemachtigen. Nee. Ik zag toevallig uh, afgelopen week een, uh, een advertentie van Radio Decibel in, uh, in het AD verschijnen... dat ze weer uh, in de lucht zijn op 7... En... 8, nee, 97, 8 uit de hoofd gezegd. Oké. Okay. Maar Amsterdam. Was er, Nee, hier in, uh, in deze omgeving. Oh. Ja, die uh, zijn weer terug. Want het, uh, was, het, uh, was, het, was, het was veranderd. Was, de naam was veranderd. Hoe heette dat nou eerst met iets met groen was het geworden, het logo? Ja, dat is vroeger nog de frequentie van Hofstad geweest. Die ja. uh, op de internetveiling. Uh, ja. En wij hebben toen ook meegedaan op die veiling. En uh, ja, Hofstad werd er toen uiteindelijk de gelukkige. Die vermachtigde die frequentie. Maar dat betekende tevens uh, uh, het einde van Radio Westland. ja. Ja, nou ja, goed. Uh, het is, het is ja. nu de WOS. Daar is uh, een, uh, iemand van uh, de Telstar-tijd. Is daar toen nog een keer programmaleider geweest. Oké. Okay. Jeroen Kedi? Je Jeroen Geert. Met een baard, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Die was destijds was die, uh, Ja. Die was nog heel verontwaardigd dat wij met ons luisteronderzoek meer luisteraars hadden <laughs> als de WOS. Dat vond hij niet leuk. <laughs> ja, nee, toevallig, uh, ja, dat, uh, ik, toevallig zag ik weer een stukje op Facebook voorbij komen over Rob van Dijk met zijn anti -Monopoly. Dat ken je wel, ja. dat programma. Ja, ja. Die ja. had uh, daar allerlei dingen te vertellen over de zeezenders, over de lokale piraten en zo. Ja. En uh, ja, die Jeroen die had een hele spreekcel in, in, in een kamer gebouwd, hè, vroeger. Ja. Daar zaten we te zweten als okay. een otter. <laughs> dus dat was, uh, ja, waren ook wel leuke tijden. Ja, ja, ja. Um, goed. Zullen we weer wat aan muziek gaan doen? Altijd gezellig. Ja, want de filler is ook al bijna afgelopen. We gaan even naar Even, moet ik zeggen. Toon is ze ernaar. En we gaan de apen even laten dansen. Willem van Rijn is ook te volgen via social media. Ga naar facebook.com slash willemv.rijn. Of volg Willem op Twitter. Het Willem V. shine Take your hand, my dear, and place them both in mine You know you stopped me dead while I was passing